Levi van Eck met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië veroordeelt de aanval van Israël op Iran, meldt het staatspersbureau SPA. Het land noemt de actie onder meer een schending van internationale wetten. De Britse premier Starmer vindt dat Iran niet moet reageren op de aanvallen... en roept alle partijen op tot terughoudendheid. Israël voerde vannacht luchtaanvallen uit op Iran. Het Israëlische leger zegt militaire doelen te hebben bestookt. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse raketaanval van ruim drie weken geleden. Iran claimt dat er beperkte schade is aangericht. Er is nog geen zicht op slachtoffers. De vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en isolatie is dit jaar sterk teruggelopen, merken verduurzamingsbedrijven. Dat komt onder meer door de onzekerheid over de terugleververgoeding voor zonnepanelen... en de verlaging van de subsidie voor warmtepompen. Isolatiebedrijven hebben vooral te maken met milieuregels... De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie waarschuwt dat de teruggelopen vraag kan leiden tot een ontslaggolf en faillissementen. Premier Schoof heeft gezegd dat het kabinet had kunnen vallen als er geen asielafspraken waren gemaakt. Het waren zware gesprekken, zei de premier in Met het Oog op Morgen. Gisteren presenteerde hij een pakket asielmaatregelen. Die gaan onder meer over het invoeren van grenscontroles en het afschaffen van de spreidingswet. In Emmen was gisteravond een illegale bijeenkomst voor autoliefhebbers. Honderden mensen uit Nederland en Duitsland waren samengekomen bij het voetbalstadion van FC Emmen. Sommigen gingen met hun auto rondjes driften op het asfalt, anderen staken vuurwerk af. Volgens een verslaggever van RTV Drenthe hing er een grimmige sfeer. De illegale autobijeenkomst in Emmen is even na middernacht ontruimd. Het weer regionaal kan het nog mistig zijn. Vooral in het noorden blijft de mist lang hangen. Vanmiddag is het droog en schijnt de zon flink. Het is zeer zacht met 17 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droog en af de zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht... voor de wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat Excuse. 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsentunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden... Tussen Afritspaar en Dam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur. En tot zover de aanwezig. Excuus voor het nieuws. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Zandvoort. Jawel. Zandvoort, hier zijn we weer. Tweede geheelste radioprogramma. Straks hebben we het er ook over onder andere. Wat gaat dit nou over? Oh, dat zijn paarden die rennen achter elkaar. En ook aan uiteindelijk natuurlijk over, uh, over dit. Ergens Kleren worden, vies, worden. Deze is uh, jarig, of jarig zou zijn geweest. En ook dit was voor het eerst op de televisie. Weet je dat nog? Iedereen keek het natuurlijk. En verder zijn er een aantal mensen jarig zoals deze man. Hands up, hands up. Wat was nou met die valse accounts? Nou, straks daar meer over. Eerst maar even lekkere muziek uit vervlogen tijd. Ik was me eigenlijk een beetje vergeten, deze plaat. Bad sugar the chills. foundation is sure But then I'm wrong I know I'm wrong It's just people And how they get along with belief When feeling down beat even bad sugar, sugar makes bitter taste sweet even bad sugar makes bitter Ja, bad sugar uh, tastes better than bittersweet. Nou, het maakt ook allemaal niet uit, ja. De Chills hadden nog plaats van een aantal aantal jaartjes geleden. En dit was daarop te vinden. Bad sugar, tweede gedelte van het radioprogramma. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren... Terug naar 1861. Een aankondiging dat het einde betekent van, van dit. Dat geren met die paarden. Jezus, mine. De Pony Express... Een kleine uitleg. Well, it's kind of like express mail today, just with horses and riders. Remember, this was way before the internet, cars, telephones, airplanes, highways, and even a cross-country train. News traveled slow. More people were living in the West after the 1848 gold rush. De pony express ontstond nadat er eigenlijk een soort wedstrijd was ontstaan om informatie snel te verplaatsen. Je had natuurlijk in Amerika de gold rush. En er kwamen steeds meer mensen te wonen eigenlijk. Die hadden wat, ja, ik wil informatie snel verplaatsen en via die postkoets. Dat duurde dagen, maanden. Dus ze hadden van ze kunnen dat gewoon niet met snelrijdende paarden. En ja, dat hebben ze dus bedacht. Dat, dat beviel. En toen hebben ze dus de Pony Express opgezet. In 10 dagen konden ze 3100 kilometer afleggen. Die paarden, je uh, had uh, 184 wisselpunten. Die paarden uh, legden dan tussen de 48 kilometer af. Het scheelde dan wat voor terrein dat was. En die paarden waren constant galoppen. En die uh, uh, berijders uh, uh, bereden zo'n paard meestal iets van 120 kilometer. Dan waren ze zelfs ook helemaal af. Dan moest er een nieuwe berijder komen. Dat waren vaak jonge gasten. Bill, uh, Buffalo Bill die heeft, bijvoorbeeld, uh, heeft daar op gereden toen hij 15 jaar oud was. En uiteindelijk hebben ze dat een jaar hebben ze dat volgehouden. En toen ging de Telegraaf, uh, neemde, nam de boel over. En toen kwam er ook meer treinverkeer in dat gebied. Toen gingen ze daar ook rijden. En ah ja, dat, dat is allemaal wel goed geregeld. Maar het was wel iets aparts. Dat is uiteindelijk uh, dat ze daar tien dagen achter elkaar, dus 3100 31, kilometer aflegden met de Pony Express. Met de po voor de post. En onder andere de Postman gaat ja. daarover natuurlijk. Heel veel films ging, gingen daarover ook. Ik heb er ook toen een verhaal over gelezen dat er gewoon kindertjes via die Pony Express gingen. Ja klopt, dat waren kinderen. Ja, ja. alleen maar kinderen. Dat waren kinderen, die konden heel snel rijden met nee, die Nee, Nee, maar gewoon baby's werden afgeleverd. Oh, dat zou kunnen. Kleine postpakketjes konden worden. Ja, nou, ja. Was die, Want, uh, het was ik als je het een mee? beetje in de doos, daar kon je een zegel op doen, dat was vrij goedkoop. Noemt u niet helemaal mee? Maar 184-puntje had, had je dus. Je, meisjes moesten wel door woestijnen, door onherbergzaam gebied. Ja. Dat je denkt: oh, moet hier mijn paard langs? Ja, dat doe je best. Je wordt verwacht. <laughs> en als ze dan bijna aankwamen, dan bliezen ze op een horen. Dan stond het paard gereed om over te springen en door. Goed. Ja. Vertel. Ja, 1985, toespraak van premier Luf, uh, Lubbers. Oh, en wij gingen ook. Ja, premier Lubbers wilde in Den Haag. Een, uh, een toespraak houden nadat hem miljoenen handtekeningen... tegen de plaatsen van kruisraketten zijn geboden. Nou, het publiek keert hem echter de rug toe. Oh? Ja, dat heb ik dus ook in die tijd helemaal niet meegekregen. Nee. Ja, hoe piep was je toen, hè? Hallo? Vijftien? Ja. daar ja, ja, okay. kan je toch wel een beetje... <laughs> met, ja, met beetje, jezus, dat valt hem zelfs leefje. tegen. Hè? Dat ik niet daarbij stond ja. ook. Nou, wat een jaar geleden is... wat iedereen nog wel weet, denk ik... Ja? dat voorafgaand aan een lezing op de Universiteit van Gent... wordt de Nederlandse politicus... Thierry Baudet, door een oh, man ja. met een paraplu op oh. de hoofd geslagen. Ah, nee. De man is opgepakt. Ja. Baudet kon wel de lezing geven. Ja. Dus, ja. Uh, nou ja, dat is wel bijzonder. Ja, later is hij nog een keer in zijn gezicht geslagen met een fles of zo. Ook nog, ja. Ja, hij, is wel, hij heeft wel wat te verduren gehad. Want een man heeft wel geleden. Ja, moet gewoon niet van die rare dingen nee, zeggen. Nee, hij heeft gewoon een hele mooie theorie. <laughs> en daar zullen de mensen niet altijd eens mee zijn. Ja. 2002. Moscow, 2002. It's a misty evening, warm for late October, and at the Dubrovka Theatre, every seat in the house has been sold. But little does the audience know, What lies ahead isn't just a performance of the play that they paid to see. Instead, they're about to become pawns in a deadly chess game. One that will see many among their number kills before the de is Dubrovka is een theater in, uh, in, in Rusland. En daar zaten dus uiteindelijk 922 mensen zaten daar een voorstelling te bekijken. En daar kwamen terroristen. Checheense terroristen kwamen daar binnen. Die grijzelden de boel. Uiteindelijk wilde zij dat Rusland zich terugtrok uit Tsjetsjenië en daar totaal zich niet meer mee ging bemoeien. Dat was echt een statement en ze wilden dat gewoon. En uiteindelijk hebben ze daar, dus wat was dat, uh, drie dagen gezeten. Toen heeft uh, de Russische regering bedacht: weet je wat we doen? We, uh, door het ventilatiesysteem spuiten we een soort uh, middel, waardoor iedereen eigenlijk uh, in een soort coma terechtkomt. Mm. Eigenlijk een soort slaapmiddel. En dan gaan wij naar binnen. En sommige mensen die er slecht naartoe zijn, maar door het slaapmiddel kan je ook slecht ademhalen. Kan je dus. Ik krijg stikken. een beetje het idee van. Uh, Benauwdheid. Silox B. Ja, ja, precies. Dat is het niet. Maar het is wel uh, goed bedoeld. En uiteindelijk. Operatie namelijk. Maar dan, dan ondersteunen ze je met. Uh, met. Uh, beademing. Ja. Dat deze, deze mensen niet. En uiteindelijk gingen dus 50 mensen. Uh, de soldaten gingen dood, maar 150 van die gijzelden gingen ook dood. Omdat ze oh. te kort tegengif bij zich hadden, de soldaten. Wow. Dus ze hebben daar heel veel steken laten vallen. Uiteindelijk oh. ja, hebben ze het wel bevrijd. Maar uiteindelijk zijn er wel heel veel mensen daar onnodig dus dood gegaan. verhaal. Ja. Ja. In 1911, de arts Sun Yat-sen wordt uitgeroepen tot president van de Chinese Republiek. En Sun Yat -sen, die Sun Yat-sen was dus eigenlijk bij van de eerste stap voorwaarts en zo... Wat, uh, ik heb al toen een tijd nog een geschiedenisles gehad. Hij werd wel beschouwd als een van de grootste leiders. Hij, hij verloor wel al snel weer de macht. Maar hij, zijn, zijn tekst was wel altijd van de, de ontwikkeling van zijn vo, politieke filosofie. Als de drie principes van het volk. Nationalisme, democratie en volkswelvaart. Nou, die democratie is volgens mij niet helemaal gelukt. Oh. Hé, hey, wat raar. Goed, jij als laatste, Margot. Ja, uh, wie van de drie komt voor het eerst op televisie in ja. 1963. Hè? Daar komt hij hoor. Wie van de drie. En uh, wie, wie presenteert het voor het eerst? Ik dacht altijd dat het uh, helemaal kwam. was. Uh, ja, nee, dat is, dat is opgevolgd door Pim Jacobs uiteindelijk. Ja. Want het is een, uh, een, een Belgisch, uh, Belgisch spel eigenlijk geweest. Ja, uh, De eerste die het presenteerde was uh, Nout Beert... En die heeft het uh, de eerste keer gedaan, laten we het overgenomen, de Herman Ink. die heeft het langst gedaan. Elf jaar heeft hij het gepresenteerd, ja. Herman enk. En dan ik, ja, met Albert Mol was het nog altijd heel leuk, ja, hè? Ja, en Herman en, en mijn... De ...theaters en nachtclubs in binnen- en buitenland. Was getekend Geeske Kop. Hm. Albert, uh, voordat we aan de vragenronde gaan beginnen, heb jij een kennersblik bij de striptisch danseressen? <lacht> nou, als dat inderdaad zo is, dan vallen nou meteen alle jullie naar beneden. <lacht> Het was natuurlijk slapheid en top. Het grappige wel is dat de stoelen waar ze op zaten. Sorry, ik ben Frik. Die waren altijd mooi. Tulpstoelen van Pierre-Paulin en Sarine. En die waren echt mooi gestyled altijd. Wie van de drie? En het liep van 1983, of 63-83, klopt. Uiteindelijk werd het overgenomen door RTL van 1991 tot 1994. Met niemand minder dan Ron Brandstichter. Ja, Ron Brandstichter. En natuurlijk Carlien Tefse heeft het ook nog gepresenteerd. Fred Osten en Pim Jacobs zijn natuurlijk ook wel de bekendste. En Herman Jamming, die. Die staan ons onze geheugengrift, omdat het echt jaren zeventig ja. was ook nog. En niet vergeten, Martine Bijl zat er toen nog ook bij. En uh, uh, een van de weinig levenden nog, uh, Sonja Barend. Ja, oh, die zit is is er ook bij. Oh, maar jammer. nu uh, was het weer op tv. Toen was Martine Meiland zat in de jury. Ja. Logisch. <laughs> Leuk, hè? Ja, dus, dan heb je, heb je sowieso altijd de kijkers. Wat he? enig. Was enig. weinig. Weinig. Ik dacht, dus over even de geschiedenis, straks de verjaardag en dan zijn nee. er weer, weer zware jongens dan is weer, ja, dan is weer zware jongens. oh mijn god. Eerst even naar de kerk. Ja, om de zoveel tijd dan heb ik soms, denk ik, ja, ik moet, moet toch weer naar die kerk om daar iets te doen. En dan wordt het meestal toch gitaren. We hebben een grammat uit een appel Ohio players. En daar is eigenlijk een beetje oude plaatjes in een nieuw jasje gegoten. En ja, ook een beetje oude stijl. Stay in your grave! What? Wat wow. de hel? Wat de hel? Mag dit allemaal wel? Mag je dan wel in Nederland komen als je dat soort uitspraken maakt? Nou, er wordt naar gekeken. Alice Cooper is daar ook bij uitgenodigd bij deze plaat. Is dit niet een soort Halloween-nummer dan? Stay New Brave? Nou, er zit <laughs> was een videoclip bij. Want er was nu ook een. Uh, bij, bij mij boven dan op de Van Spijkstraat ook. Dat ze van Bel niet aan, want we kunnen al die lichamen niet kwijt. Dus die hebben echt zo'n huis helemaal... Uh, uh, gek gemaakt en uh, ook lijken hangen daar. Maar Mag dat was wel? Ook op het journaal was dat toch ook, die kinderen, we ja. vinden het eng. Ja, nou. Ja. Ja. Ik was pas heel ja. af, nog zo'n bericht, dat dacht, dacht ook dat een man daar hing, uh, maar dat was ook een pop. Ja. Ja, je moet de mensen toch wel beschermen tegen wat, wat ze allemaal niet zouden kunnen denken en wat ze invullen in hun hoofd. Ja, uh, daar kan je toch van schrikken. Oh ja, sorry. Okay. Like Precies. we gaan even kijken wie de jarig is. En uh, ja, hij uh -huh. zou jarig zijn geweest, maar hij is natuurlijk al lang overleden in 2007. Ik heb het over Jan Wolkers. Ja. En het is altijd leuk om aan hem te persifleren natuurlijk, hè. Ach, het is nergens voor nodig. Kleren worden niet vies, worden niet vies. Die moet je gewoon maandenlang aanhouden. Je houdt het gewoon af en toe even lekker in de frisse Tesselse wind. Die ja, zeker Jan Wolkers. Die doet. heel veel mensen gewoon nagedaan natuurlijk. In de 65 kwam hij met Terug naar Oesgeest. Ja. Hij is eigenlijk in Amsterdam geboren. En hij, hij, hij komt uit een gezin met elf kinderen. Het is echt bizar. Zijn vader was kruidenier. Ik vind het altijd leuk om even te kijken in de biobak van die, van die gasten. Hij werd op school, de muurloof, werd hij afgetrapt. Omdat hij, ja, nou ja, het, hij, was gewoon niet, hij was gewoon niet zo goed. Oh. En uiteindelijk is hij bij, zijn kruidenier, bij de kruidenierzaak inge, in gaan, uh, bij gaan werk bij zijn vader. Uiteindelijk ging hij schilderen. Landschapsschilders ja. uh, uh, schilders maakte hij. Hij deed uh, omslagboeken voor uh, Jan Meulen, Vermeulen... En uiteindelijk is hij zelf gaan schrijven. Mm -hmm. En dat kwam wel goed uit. Want daar kwam Turks fruit uit natuurlijk. Ja. Dat kennen we allemaal ja. wel natuurlijk. Monique van der Ven, van... Ruchtgerhouwer. Ja, Zo leuk fietsen door Amsterdam. Wat nou, zijn dat ja, mooie bloot, beelden. Ja. Ja, dat zijn de regen zaten. Ja. Dat vond ik zo'n uh, mooie roman. Ja, ja. En ook dat stukje in die auto dat hij iets tussen zijn rits kreeg. Ik weet ja. niet wat dat was. Au. Oeh, <laughs> wat verdomme! En uiteindelijk wat hij deed... Is bij uh, VPRO deed hij Villa Achterwerk. Oh. En dan gingen ze altijd in de tuin even kijken wat hij allemaal zo zag daar. Dat er beestje. een klein beestje. Een zogenaamd spuugbeestje natuurlijk. Kijk eens, kijk eens. En ik heb eens een sprookje geschreven over een jongetje. Dat uh, de, de Venus van Botticelli boven zijn bed had. Staan die uit het schuim van de zee geboren. Word en zo'n vrouw wilde. En hij liep altijd langs zee. Maar in het schuim zat niets. Nee. Eh, goed, ik kunt het al niet verder laten horen. Maar het schuim, wit, wit schuim. Wit spul, spul ja. wat bij de venus. Nou, ik weet niet allemaal wie over gaat. Een klein detail. Wat ik ja. las, dat vond ik ook wel bijzonder. Want ja. Theo van Gogh is de laatste tijd een beetje in, uh, in het nieuws ja. geweest. Maar hij, uh, hij heeft dus uh, die film geregisseerd van terug naar Oegsgeest. Oeg Oeg Oké. Okay. Dat vond ik een bijzonder... Uh, ja. Weet je. Ja, dat is een bijzondere verhaal. Ah, ja. Wie is er nog meer jarig? Ja, nou het zijn heel veel mensen die jarig zijn. Toch even bij uh, stil blijven staan. Johannes Sigmund. Nou niet, iedereen kent hem onder de naam Blauzoen. Dat is de ja, Nederlandse zanger-songwriter. Ja. Uh, nou Johannes werkte uh, jaren als achtergrondzanger en speelde in verschillende bands en projecten voordat hij in 2006 onder de naam Blauwzoom ging optreden. Nou iedereen kent wel zijn nummer 1-hit, de single Promise of No Man's Land. De emotie en de snik in zijn stem, hè? Dat is, ja. is mooi. Ja, nee, ik, ik dacht het... ook dat hij een beetje uit de religieuze hoek kwam. In eerste ja, dat instantie dacht ik dus op. ook. Pinkstergemeente, daar heeft hij hier een onderwerp ja. van. Ja. En, ja, dus in de pinkste gemeente heeft hij leren zingen. Ja. En zijn laatste album is allemaal wat, uh, het is allemaal wat toegankelijker geworden. Met, uh, voor de met gewone de mensen. Ja. Oh, okay. hij, is natuurlijk, uh, hij heeft zichzelf genoemd naar Blautschoenen. Blautschoenen was een wielrenner. En zei je denken, waarom doe je dat? Nou, mm -hmm. Omdat hij zelf nogal gek van wielrennen is en daar heel veel over weet. Daar is ook uh, een podcast over, een documentaire heeft hij gemaakt. En hij heeft natuurlijk muziek gemaakt voor De toe. Het waren natuurlijk uiteindelijk uh, ah. die, die vier jongens of vijf jongens die dan eigenlijk die berg affietsen. En dan gebeurt er iets. En later gaan ze weer terug naar die berg. En nou goed, het is dus deze plaats van. Het is een mooie film over uh, broederschap. Uh, en daar spelen het ook weer bekende Nederlanders in. En uh, het is een grappige film. Uh, dat gaat over echt mannenliefde. En dat okay. is uh, nou, niet echte mannenliefde, maar wel wat mannen met elkaar doen om Gebroeder. een band te creëren. Gebro ja, ja, Gebroeien. Ja, hij is hier nogal 50 geworden ja. ja, van een bijzonder ja. Vandaag is het ook jarig Dotan. Ja. Hij heet eigenlijk Harpen, nou, van zijn achternaam. Ja. Ja. Hij uh, is van 1986, dus hij wordt 47. 80. Nee. Nee. nee. Hij is van 86, staat hier. Maar, uh, hij werd bekend door dit: Home 38. Ja. Dotan uh, had uh, deze plaat opgenomen in Amerika. Daar heeft hij een contract gekregen en uiteindelijk is hij hier in Nederland ook groot geworden. Natuurlijk. En uh, uiteindelijk een Serious uh, talent uh, award heeft hij gewonnen in 2010. Uiteindelijk heeft hij ook dit toch. Hij heeft uiteindelijk natuurlijk nog wel wat dingen uh, veroorzaakt. Hij heeft nepaccounts gecreëerd. Ja, dat vond ik dat ook vond iets in het vliegtuig ook, dat filmpje. Ja, en ja. hij schijnt ook uh, contact te hebben gehad met een patiënt die leukemie ja. had. Dat bleek ook allemaal niet, niet waar te zijn. zijn nee, hij zou er nee. nog maar steun te geven. Het is, daar heeft hij wel excuus voor aangeboden, maar uiteindelijk heeft hij er ook voor zo gedraaid dat hij ook weer een halve slachtoffer werd of zoiets. Dat hij nog weer leed onder deze. Nou ja, goed, uiteindelijk maakt leuke muziek en daar moeten we ons namelijk nou op kosten. Ja, En zijn moeder is uh, Patty uh, Harpenau. Ja. En wie is dat, Patty? Patty, ja, Harpenau. is een beetje zweverig ook geworden, uh, ja, hè? Een beetje Ik heb filosofisch al uh, uh, uh, uh, Nou ja, zweef. Nou, <laughs> en degene die ook jarig is, en uh, Bill Clinton zei daarover. Oh. Ja. ja? Maar nou? to to ja, ik wil één ding zeggen aan de Amerikaanse mensen. Ik wil dat jullie naar me luisteren. Ik wil dat nog een keer. I Ik heb niet. Sexual ja, relations met die vrouw? Nou, wacht, Bill. Met, ho, met, Nee, wacht, Bill. De, met haar heb je wel een seksuele relatie. Want daarom is Hillary Clinton. Die is vandaag jarig, wordt 77. En wat zei Hillary Clinton ook al toen ze president wilde worden. Don't believe anyone who says I alone can fix it. Americans don't say, I alone can fix it. We say, we'll fix it together. Yes, We nee. fix it heel together. Heel together. Wat heel mooi mooie, de Clinton. Ik hou Ja, me. minister van Buitenlandse Zaken geweest in 2008... Ja? Uh, onder Barack Obama. presidentkandidaat in 2016. Klopt, Maar helaas, uh, van Donald Duck heeft het verloren. Ja. Dat is wel heel jammer. Die had ja. meer kiesmannen. Ja, ja, logisch. Ja, die ja. kiesdistrict is dat al ingewikkeld gebeurd. Ik, ja. ik heb het proberen te begrijpen. Ik ben afgehakt. Nee, ja, ik ook. Helaas. Oh. Maar goed, ze wordt 77 al, hè? Ja, wat een leeftijd klinkt. ook. Ja, dat is Best bijzonder. Dat schrijf het allemaal op. Nou goed, wie heeft er nog het laatste? Ja, Seth MacFarlane. Hij is een Amerikaanse tekenaar, schrift, scriptschrijver, yeah. producent, etc. Maar hij is de bedenker van de animatieserie Family Guy en American Dad en The Cleveland Show en The Orville. Hij is ook de maker van de films Ted en Ted 2 en A Million Ways to Die in the West. Gaan er geen bellen rinkelen? Nee, het nee. doesn't ring a bell. Nee. Family oh. Guy zie ik dan wel dat het ja, uitgezonden wordt. Maar ik maar heb het nooit verder. gezien. Nee, ik heb niet gekeken. Oh, ja, nou, nou ja. jammer dan weer. Als, ja. als laatste wil ik dan nog maar niemand doen. Maar dit misschien moet je het niet vergeten. Roberto Tan. Hij wordt vandaag 59. Hey, hetzelfde leeftijd als wij. Je zou hem toch veel ouder verwachten. Omdat hij zoveel wijsheid in zichzelf heeft. Oh, bizar. Roberto oh. Tan op de televisie. En dan weer wel en dan weer niet. Dan doet hij heel veel. doet hij weer minder. De eerste keer dat hij op de televisie kwam. Was in, uh, bij Sonja Barend. En toen had hij nog haar. Oh? En hij was toen ook al flink van de hem gesteden. Ik heb hem een beetje lopen zoeken. kon het niet zo gauw vinden. En dat was in 1991 was dat. Hij is natuurlijk bij Forza begonnen. Forza TV voor de Afro Studio Sport heeft hij gepresenteerd. Dat waren we bijna vergeten. Dat is alweer 31 jaar geleden. Talpa. Nou, tv-kantine heeft hij ooit nog eens uh, Isaac uh, gespeeld. Uh, van de Love Boat, dat deed hij toen op een hele ah. grappige manier. Ja, ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk Everts heeft Evert nog wel waargenomen genomen in zijn vakantie. Evert, sta op. En uh, Evert, boulevard, dat hoorde hij net. En hij is grootgebracht in de Bijlmermeer wist oh. ik allemaal niet. nee, Hij ik ook uit niet. komt uit Suriname ja. oorspronkelijk. Ja ja, ja, ja, dus dat is wel een bijzonder verhaal. en misschien nog wel leuker voor een Jolanda momentje, want vandaag is ook jarig Mahilia Jackson. zij is een ja. Amerikaanse gospel. Nee, dit is geen oh, ge Jolanda keuze dit, hè, straks? de Marco keuze. welke, welke zou je dan willen Marco? Oh, nou, nou Jackson. Ja. ja. nee, ik heb nog straks nog een andere verjaardag. misschien gaan we oh. daar wel iets uit. ja, ik is, heb ook nog een leuke. verjaardag we gaan, we gaan met even die zin wat? nou goed, eerst maar even muziek hier van The Who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 Ja, sorry dat ik zo laat ben, maar eigenlijk vind ik jullie allemaal niet zo heel erg aardig. Maar goed, ik, ik laat mijn neus op dit verjaardagfeestje wel even zien als jullie het echt willen. Goed, de zanger van The Moomits hebben weer een nieuwe steek gevonden. Wordt een leuk plaatje. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is misschien wat vroeger dan je gewend bent, maar... Zeker We zijn altijd zo ontzettend op tijd, joh. Met dingen wel open, nooit achter. Hand, casino. Ja, de steun valt weg. En uh, ja, ze roepen op um, uh, bij het college waar ze over aan het praten. Ja, uh, de Connoisseur ondersteunde heel veel evenementen. Dus hoe gaan we dat nou weer rondbereiden? Zei Sven Drommel van de VVD. Dus ze had een motie ingediend om uh, dat op te lossen. Andere partijen zeiden van ja, allemaal wel leuk. Maar uh, dit jaar kunnen we het misschien een beetje compenseren. Maar hoe gaan we het volgend jaar doen en het jaar daarna? Nou ja, daar wordt over gebakkeleid. Want ja, er schijnen toch wel miljoenen over tafel te gaan daar. Ja, ik denk het ook wel, ja. Dus dat is dan wel echt een strop voor sommige evenementen. En er zijn er veel in Zandvoort, kan ik je vertellen. Ja, zeker. Nou, er zijn ook veel evenementen in Amsterdam. En ja? het is natuurlijk nu herfstvakantie. En dan wil ik even tegen ja. de Zandvoorters zeggen van let op. Want tussen station Haarlem en Sloterdijk, als je dus naar Amsterdam zou willen gaan... rijden de treinen gewoon helemaal niet. Oh, de ProRail werkt van, van vandaag tot zondag 3 november aan het spoor... In iedere vijf minuten zal de NS wel bussen inzetten. Reizigers kunnen ook gebruik maken van de omreisroute tussen Sloterdijk en Leiden. Centraal via Schiphol Airport. Maar ja, het is inderdaad wel heel irritant. Maar uh, even dan een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Dus als jij zin hebt om naar arts te gaan of wat dan ook. Ja. Pak ja, een bus of zo. Pak de 81 ja, en dan is... kom je naar Marnikstraat en dan ga je vanaf daar maar verder. Oh, Oké, okay. nou goede, goede tip. In Ieder geval, pak ja. de bus. Die heb je ja. ook nog. Die was ik helemaal vergeten. Ja, ja. Nou. je weet wel, zo'n ding. toch zo gele Met kaarten. Oh nee, ze zijn niet meer geel, denk ik. Nee. Nee. Wat, uh, ja, nou gratis. Er is een gratis fietsactiviteit voor senioren. Ja. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Fietsen geeft uiteraard vrijheid. goede conditie en mogelijkheden om ergens een te goede Goeie gaan. conditie? Ja. ja. Daar, heb je toch, daar heb je toch een motor voor? Gaat nee. Ga je niet meer opbouwen? Nee, nee, nee. nee. Niks met Hij de motor. Ga je niet meer opbouwen? <laughs> <laughs> Daarom neer. organiseert gemeente Zandvoort. Team Sportservice Zandvoort en Veilig Verkeer Nederland... de komende week een aantal gratis activiteiten voor senioren... die graag op de fiets willen stappen. Oh, nou, dat je ben ik. Kort. Nou, Jolanda, schrijf op. Op 31 oktober wordt een Fietsontdekdag uh, georganiseerd. Nou, samen fiets je dan met twee uur lang gedurende een fiets... Tot, dwars door, uh, door Zandvoort. Kijk, je kan je, uh, is de bel... En je kan je daarvoor aanmelden. Ja. En dat is uh, E. Kool. Dus Eduard, Karel, Otto, Otto, Leonard, Apenstaart, Teamsportservice.nl. Nou, kijk, mooi hoor. Dat zou ik goed doen. Oh. oh, shit. Dat is de rem. Dat is op niet... woensdag. Had je de ja. rennen nog niet ontdekt. Ja, ja, ja, leuk. En je krijgt uiteindelijk ook nog een maaltijd aangeboden, geloof ik. En koffie en gebak in huis in de duin had ik geloof. Ook nog. Ook en, nog. En ja, dan dan je bij je dat vorig en na. De blauwe tram. Na. Nou, er zitten er echt heel veel bij. Oh. Kijk op www.noordhollandactie.nl En nou, nou ja, pak je fiets. Hij staat in de schuur. En kom die kant op. Ja, laat je batterij op. Want je mag ook... Met de elektrische fiets, denk ik. Um, nee, nee. mag oh, nee. dat niet? Nee, dat is verboden. Oh. Ja. We gaan weer wat opbouwen. Nou, ik zal eerlijk vertellen. Ik, ik heb een vriend. Ja? Mijn vriend. En die zat ook altijd van... Nou, die is geen fiets. En toen was hij... Met de fiets was hij van uh, Zandvoort naar Haarlem gegaan. Hij was helemaal kapot. Ik dacht van... Nou, wil je er niet meer zuur als ik op een dag heen weer ga? <laughs> En ja, hij is wel eens zo'n dingetje nou. Het is ja. ook wel waar. Het is dus armoedig. En ik bedoel, uh, conditieopbouw is nergens voor nodig. Is er gewoon wat, is, daar toch gewoon, dat is een app voor. Hou op. Oké. Okay. Ja, ik ben okay. voor hoor. Hey, goed job. Het is uh, deze week uh, op 1 november... is de lichtjesavond in de Noorderduin... in de begraafplaats. Oh. En die is vanaf 7 uur tot half 9. En de bezoekers ontvangen dan als ze binnenkomen... een grafkaars... En misschien ook wel een graftak. Of ze zijn er, er graftak, dat weet ik ja, niet. Dat zou ik maar in niet. een attentie met een bloembol. En, uh, er is een zangeres, die heet Sanne May Mayant. En die verzorgt dus het muzikale gedeelte. En om half acht worden er alle namen van de. Uh, disease, de seas, alle overleden ja. worden opgenoemd en alles. Dus, ah, uh, dat, ik vind dat wel mooi gegeven als wij. We... Natuurlijk, werkdag in, Zuid, uh, in het, uh, Zuidduinen is op zaterdag 21. Nee, 2 november. Sorry, ik sluit op. Uh, uh, het is nog een goed ja jaar geweest voor de Zuidduinen. Er is veel gegroeid. Dat komt omdat er heel veel regen is geweest. Een goed groeiseizoen. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Positief zou je denken, ja, maar er zijn heel veel ongewenste planten planten. Buitenlanders noemen je die ook wel. Dat zij geen status houden. Die hebben geen recht om hier een huis te hebben. Ook geen recht om te verblijven. Dus je begrijpt al wel. Nou, ze hebben gevraagd aan Netania om daar een oplossing voor te brengen. Maar eh, die oplossing van hem, dat was niet helemaal nee, niet helemaal het oplossing. nou houden we niks van het duingebied over. Dus dat gaan we anders doen. Nu vragen ze dus een werkgroep om daar naartoe te komen. En eh, neem wel broodjes mee. Er is koffie en waarschijnlijk ook wel iets lekkers. En dan gaan ze gewoon lekker aan de gang. Er is ook gereedschap uh, Roop, uh, overal neem jezelf even mee. En dan ga je daar dus gewoon uh, aan het werk. En dan ben je om twee uur klaar. Mm. Okay. Uh, meld je wel even aan. Want voor je weet, trekt iedereen alles over Op, op www.natuurwerkdag.nl ah, nou. Dan kan je al die buitenlanders er gewoon lekker uit trekken. Nou, ik vind het toch wel een beetje afhankelijk van het weer, hoor. Als het echt uh, zeikt uit... Uh... Echte, regen. Door, echte doorzetters nou, uh, En dan moet je nog je eigen brood meenemen. En dan moet je nog keihard werken. En Jij bent even... lekker aan het motiveren. <laughs> nee, ik hoor het. Mooi. Ik ga niet. Pak je fiets maar met de motor. <laughs> ja, ik ga gewoon met de fietsdag mee. Ja, het, is wel, het is wel aanmoedig dat we in de natuur dat we daar geen oplossing voor hebben. Hebben ze ook geen app voor of zo? Of gewoon iets dat op afstand... Uh, weet niet, ik heb belangrijke zaken te doen. Hm. Vertel. Ja, wat doen jullie eigenlijk met uh, elektrische apparaten die niet meer werken? Maken. Goed zo. Kijk, als je niet zelf kan en zeker niet wil weggooien... dan kom je uit op samen repareren op uh, locatie uh, Pluspunt in Zandvoort-Noord. Ja. En dat uh, is gewoon gratis. En daar kan je je voor aanmelden. Maar dan ga je dus samen ga je dus iets uh, repareren. Dus ja, je bent duurzaam, inspirerend en gezellig bezig. Ja, dus er zoeken mensen die je helpen om, het, ja. om, om te gaan repareren. Ja. Heel goed, heel goed. Nou, en dan had ik nog een, uh, een bericht waar ik van schrok in eerste instantie... Want er zijn allemaal ook 90 cobra's gevonden in een woning en in een schuur. Hier, die oh. het oh, Ik is wat eng. Ja? Maar het blijkt dus illegaal vuurwerk te zijn. Oh. Oh. <laughs> ik had zo van, oh, die slangen vind ik hartstikke eng. Nooit maar gehoord. ze zijn op uh, 5 oktober gevonden aan de Catharine van Rennesstraat. Ja. En uh, er waren aanwijzingen na een ander lopend onderzoek... dat er illegaal vuurwerk aanwezig zou zijn. En uh, de politie is echt heel erg te spreken over dat mensen geklikt hebben... En dus bel 112 als je een verdachte situatie hebt. Je kan volgens mij dan 113 bellen als je anoniem wil blijven of zo. Hè? Meld misdaad anoniem. Oké, dat weet ik. Dus, uh, ja. dus uh, geef het door. Ja. En oh nee, ik zie het hier al. Blijf je liever anoniem, bel 0800 en dan 7000. Ik dacht het oh nee, 113 is volgens mij bij zelfdoding. Dat oh. was het, sorry. Oké. Okay. Sorry. Je moet het allemaal op een rijtje krijgen. Dus als je ja, dan moet ik, bellen. ja, ik dan dan bel nu al de kere nummer. Had. Ik moet naar uh, cognitief bewegen voor ouderen. Ja, zeker. Dat moet je uitzetten. Wolf rukt op en, uh, naar het westen. En dat hij hier naartoe komt is wel duidelijk. Maar komt hij echt naar Noord-Holland? Gaat hij echt in die drukke gebieden ook rondlopen? Nou, daar is de wolf niet zo'n uh, uh, grote fan van. Uh, de drukte uh, viel in het begin wel mee. In 2015 werd voor het eerst gesignaleerd. In 150 jaar was een wolf hier. En er waren twee roedels. Nu 11... Uh, en waarschijnlijk 104 wolven die rondlopen hier in, uh, Nee, 100, 104 of 124 wolven lopen hier rond in, in Nederland. En de vraag is, uh, via Melpunt houden ze dat in de gaten. En BBB die heeft al, oh, ja, die is daar verontrust over. Die denkt van, uh, ja, al die boeren die er last van hebben. Die zeggen, maar er moet toch wel iets voor gebeuren. En uh, hier in, uh, in het Gooise natuurreservaat zijn ze ook al gesignaleerd. Een korte tijd zijn ze nu weg. Uh, de wolf schijnt uh, alleen rust te zoeken. Dus ze zitten denken om hier Schiphol dicht te gooien. Ook wat randwegen dicht te gooien. Want de natuur heeft recht om ook te leven hier. Dus uh, ze gaan ook huizen te tegen de gevakte gooien. Nee. Dat zou natuurlijk het plan zijn voor de natuurliefhebbers. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus tips. Uh, onder andere kinder binnen houden. Auto uitzetten en de televisie op zacht. En dan hebben ze ook recht om hier te... Nee? Ik zeg, vliegveld, ik zeg vliegveld Lelystad... Want ja daar gebeurt helemaal niks. Hm? Dus kunnen die wolven Die kunnen gewoon door het vliegveld. En waar is heen? de natuurbrug hier nog steeds niet open? Want nee. dat is ook nog de discussie. Dan kan hij ja. ook nog gewoon overal lekker die herten opknagen. Ja, er is genoeg te eten. Ja, dat is zeker waar. Hm. Dat is over de zandvoortsberichten. De helft was niet waar, maar dat had je ze al wel in de gaten, geloof ik. Zeker, lekker gitaarmuziekjes hier. Van Jack White. This is the day, No Name. Waar is It's cold! Geluid van Jack White. Oh yeah. That's what I'm feeling. De nieuwe cd heet No Name. En dat heeft geen naam. Hij was even uitgespireerd. Degene die ik eigenlijk was vergeten die vandaag jarig is... en het is altijd wel leuk om daar even bij stil te staan... is deze man. Bootsie Collins wordt 73. En uh, hij is onder andere bekend ook van uh, onder andere dit Funkadelic. Hè? Samen met zijn uh, broer Catfish... Uh, Collins had hij een band. En ze zijn een tijdje een begeleidingsband geweest van James Brown. Au! En uh, uiteindelijk zijn ze parlement begonnen, Funkadelic. Zijn stijl ontwikkelde zich zo dat heel veel mensen daar een voorbeeld aan namen. En ja daar ook door geïnspireerd raakten. En ze hebben verschillende albums uitgebracht. En die albums begonnen altijd met hele verhalen. Do not to your radio. There is we have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are Hij had allerlei theoreties over het leven die hij ook moest vertellen. En daar kwam je uiteindelijk doorheen en uiteindelijk kreeg je dan de funk, de p funk en dat soort dingen. Maar goed, Bootsy rubber band. Ik hou ervan. En in 2017 heeft hij zijn 15 vijftiende studioalbum uitgebracht. Dus hij gaat volgens mij gewoon nog steeds door. En hij heeft ook zo'n heel bekende basgitaar in de vorm van een ster. Ah, ja en dan heeft hij van die brillen op. Eh, nou, het is een aparte verschijnsel. Ja, ja, dit is Steve Brown. Ja? We hebben het over de verjaardagen, maar we hebben het vergeten te hebben over. Nee, uh, uh, ja, ja. ja, Collins, ja. Ja, maar op. we hebben het over Steve Brown. Die ja. heet ook Brown. En dat was een programmamaker en schrijver. Ja, ja En dat ja. was een heel bijzonder markante persoon. En Die moeten we toch even noemen, anders moeten we weer zes jaar wachten. Ja, dat is, wel weer, dat is ook wel weer <tog> Hij krijgt subsidie van de gemeente Amsterdam. Zware jongens, het is een programma over de onderwereld. Ja, hij krijgt subsidie en uiteindelijk. Ja, 100.000 euro subsidie per jaar. Maar het bleek achteraf later dat hij 50 miljoen per jaar omzet had gewoon. En hij had ook een boek geschreven, baron in Spijkerboek. Maar hij had echt een enorme feit met Peter R. de Vries. Die heeft hem toen een paar keer ontmaskerd. Ja, ja drugsgebruik. En die serie Zware Jongens, hè? Dat deed je net, ja, net al Ja, daar een van. stukje ervan. Is die nog te zien? Nee. Een... Zware Jongens is een programma over de onderwereld. Voormalig drugsbaron in Spijkerbroek Steve Brown is uw gids. In deze aflevering Vrouwenhandel. Steve Brown begint bij de slachtoffers uit Polen... en praat vervolgens met een Nederlandse pooier. Ja, hij deed hij hartstikke leuk. Hij ziet er ook echt apart uit. Later heeft hij zelfs nog een politieke partij gestart. In de ja. Govert-Flinkstraat werd vanmiddag... een club ...gezelschap gepresenteerd als kandidaten voor Steve Browns partij Stem van de Straat. En niet alleen potentiële raadsleden, ook mogelijke bestuurders. Kijk, kijk, onze bed, bedhouders voor de Wallen, die zitten daar. Die zitten daar. Die zitten. Hij had zelfs de twee hoeren, twee oude hoeren, had hij ook nog zeg maar, uitgenodigd. Oh, die twee oh, leiden, avond. Louise en ja. uh, hoe heet dat? Ja, ah, ja, ja, twee ja. oudjes, die ja. zouden ook een zetel bekleden. Nou goed, het is allemaal leuk. Hij was actief Martijn. met hartshondel. En nou, uiteindelijk zegt hij in 1992 dat hij de, de criminele organisaties allemaal de rug heeft toegericht. Uh, uh, maar uiteindelijk schijnt hij ook te zijn van... Eisel uh, Doorn, dat die heeft opgeruimd, uh, opgeruimd, of heeft hij misschien ook Klaas, Klaas Bruins mee? Uh, heeft Bruins, uh, nou, weet je wat ook? Dat vond ik ook heel uh, opmerkelijk. Hij heeft verklaard dat hij verantwoordelijk is voor de introductie van de ecstasypil in Nederland. Oké. Okay. Dus, ik vind, nou, Het is echt mm. geen, uh, geen liefertje hoor. Nee, zeker niet. Nou, zo ziet hij er ook niet uit. Is echt zo, hij wordt vandaag 70, deze 70, Steve ja. Brown. mooi. Wow, ja, apart. ik vond die moesten we nog even spreken. Ja, bespreken. dit is wel leuk om... Uh, nou, als je daar eens dus op Google kan, heb je toch leuke grappige dingen tegen. Ja, zeker. Ja. Ja, hey, jongens, het Moken Magazine. Heb je dat wel eens gelezen? Nee. Dat is het uh, Noord-Amsterdamse Noord uh, ja, magazine voor daar. Yeah. Nou, die organiseren uh, wekelijks een bingoavond in het, in het restaurant Eerste Klas. Hoe oh, gaan we? Op het Centraal Station. Maar uh, de kansspelenautoriteit wil onmiddellijk stoppen van dit evenement. Want volgens mij, uh, nou, ja, ze geven dus uit van ze zijn bang dat er gokverslaving op, uh, op, op, op, op gang komt. Met hierdoor. bingo. Ja. Met ja, bingo? Je, ja, kijk, als je bijvoorbeeld een quiz hebt... bijvoorbeeld ja. een pubquiz, dat is een kennisspel... en ze zeggen bingo is een kans... Spel. Ja, dus, ja. Maar ja, ze vinden het ook allemaal, gewoon allemaal belachelijk. Want bingo is gewoon gezellig een avondje uit. Je komt daar, je wint wat, je gaat met zijn CEO apparaat naar ja. huis. Ja, ja nee, maar ik, weet, ik heb nog steeds eigenlijk dat plaatje van André van Duin in mijn hoofd. Ja. Bingo. Ja. En die had echt heel veel loten gekocht. Nou, dat heeft me ongelooflijk veel geld gekost. En wat had hij gewonnen? Toen was de vingerplant wat hij gekocht had. Hè? Ja. Dus dat is, ik geloof echt wel dat verslaving. En ik ja. denk dat je de mensheid gewoon moet behoeden. Ja, maar dat, dat, dat, dat worden echt uh, rellen in de bejaardenhuizen. Ja, ja, maar dat is gewoon wat ze hebben. Je alleen maar gezellig een avondje bingo spelen. Ja. Dan mag ja, je ook nee. niet meer klaverjastoernooien houden? Nee, geen klaverjassen, geen neutje meer. Uh, en de prijzen zijn op, dan hoef je ook geen geld meer uit te geven. Die oudjes moeten echt opgevoed worden. En ze zijn ook nog vaak racistisch, omdat ze toch <tus> oude denkbeelden hebben. Nou, oh. het, het wordt echt de tijd voor in de bejaardenhuizen of ze even een beetje een les gaan oh, geven. Nou. Daar. Goed, straks nog de Jolande keuze. Sorry, als je terecht aan te komen, Ja, hij staat ja, klaar, klaar ja, maar, hoor. Echt, hij staat oh. helemaal klaar ook? Heb je hem al klaar? Ik staan? heb hem helemaal klaar. Staan nou, laten we horen, want voordat je weet. Ik heb al te midden Dat de dood van, een, want Die is jarig en werd 38. We waren het niet over eens over zijn leeftijd. Nee. Dat 38 is... pas? Ja, het is, het is helemaal niet zo oud. Maar ja. goed, uh, hij heeft wel heel veel meegemaakt in zijn leven. Nou, laat me horen dan. Home. Ja? Ik hoor helemaal niks. Nee, Ik hij is, is al niks. aan het spelen. Hij is aan het spelen, maar misschien komt er eerst nog een zootje tekst aan te tevoren. Dat zou kunnen. Nou, spoel hem gewoon even een stukje vooruit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 38 wordt hij vandaag. Ik heb het over niemand minder dan Dotan. En uh, nou, hij heeft een aardige carrière gehad. Het ook gewoon dat heel veel mensen hem wel weer een beetje omarmd hebben. Maar er was natuurlijk ook een periode dat iedereen hem eigenlijk een beetje uitkotste. Omdat hij allerlei dingen had bedacht: nep-accounts Misschien maar leuk voor het hem Songfestival, denk ik in één oh, ja. Voor het Songfestival. Nou, hij heeft de looks. Ja, maar dan kleeft dat verhaal toch aan hem? Nou, dat we nee, gewoon, nee, nee, ik zeg we nee, gewoon niet. Nee, nee, nee ik bedoel. Ja, uh, ja, hij, hij is in Israël gewoon, volgens ja, mij. is dus. Joost? Ja. Oh, nou, daar ben kan ik dat al tegen. Wel? Ben ik al tegen? Nee, niks. niks, niks. Nou ja, misschien om de vrede in de wereld te bewerkstelligen. Uh, ja, zeker. Maar okay, dan moet dan een, afkomst, ne ja. nee, kan niet. Neu neutraal. Ik wil okay. een Neutraal iemand die erheen gaat. Nee, Anouk schijnt heen te gaan. Nee. Doen we dan gewoon het oude plaatje weer? Ja, nee. Ja. Ik het ook of zij van. samen met Welen, dat is weer een andere combi, ook wel weer apart. Ja. Nou, we gaan het zien. We zien het allemaal wel. Hier ik het, uh... heb uh, een uh, bijzonder bericht. Ja? Want uh, er is in een, uh, de Duitse plaat Stadthallentorf, daar uh, is woensdag een brandweerkazerne uitgebrand. Hoe vind Ach, je dat nee. dan? nee. Ja. Het vuur kon en... om... <laughs> ja, om zich heen grijpen, omdat een deel van de in januari pas geopende kazerne geen sprinklerinstallatie had. Nee. En ze hadden ook geen brandalarm. En de schade bedraagt zeker 20 miljoen euro. Zo. En uh, het raar is gewoon, er zijn dus twaalf brandweerwagens in vlammen opgegaan. Het, het, het is toch te bollig? En het bo bo bo staat er wel, de brandweer was uiteraard snel ter plaatse. Maar die moesten wel ergens anders vandaan komen natuurlijk. En het schijnt dus in Duitsland dat uh, brandmelders alleen verplicht zijn... in ruimtes zoals slaapkamers, woonruimtes... op de gangen van de appartementencomplexen. En uh, daar waarschijnlijk uh, zegt de onderzoeker al van... Nou, uh, voortaan gaan ze waarschijnlijk die brandweerkazernes... Ook, uh, hoe zeg je dat? Uh, brandweermelders ja. doen. Ja, maar het is toch belachelijk gekomen? Ja, maar wagens, hè? die dingen zijn duur, jongen. Oh. Maar ik bedoel, het is toch belachelijk gekomen als je bij jou binnen. Nou, mevrouwtje, dat kan niet. Hè? Je moet wel een brandmelder in hier. Ja, we moeten nog de boel dichtgooien, hoor. dat kan allemaal niet. En zelf hebben ze het niet op orde. Nou, ja. lekker hoor. Je denkt ook wel, nou, bij ons hoeft het niet, want we zijn gewoon altijd aanwezig. Nou, niet dus. Ze zijn niet altijd aanwezig. Ongelooflijk. Vandaag een stelling in de krant te lezen: voetbal niet meer bij de NPO. Ja, de NPO moet uh, in 2026, geloof ik, 2027, moeten ze 100 miljoen gaan besparen. En wat betalen ze voor de uitzendrechten? Dat schijnt niet misselijk te zijn, 26 miljoen. Zo. Dus, uh, nou, die van uh, Max, die zegt er bijzelf, nou, misschien kunnen we daar een beetje op gaan uh, bezuinigen. Nou, Martens Meter zegt dan van, ja, maar dat was toch altijd heel leuk. Op zondagavond zat je met je bord op schoot voor de televisie. Ja. zat je, te, uh, met je ja. kijken met kijken. Dat hoort er toch bij, dat is Nederlands erfgoed. Dat staat ook op die lijst. Met je bord op schoot. Naast je, Naast je niet poep, hè? De stelling van de dag was dus... Uh, hoeveel mensen zijn het daarmee eens... dat de uh, voetbalrechten eigenlijk gewoon naar uh, de commerciële mogen. Die kunnen het net zo goed uitzenden. 60% is daar eens. Het mag wel ergens anders naartoe. Als het zoveel geld kost. En uiteindelijk is het kunstmatig hoog geworden. Omdat, ja, uh, belastinggeld kan wel uitgedeeld worden. Maar ja, ik denk, als, uh, als het gewoon bij de NPO blijft... En ze doen gewoon twee reclameblokken. Nou, dan uh, zijn ze ook uit de schulden weer. Ja. ja, maar ik denk niet dat dat zo werkt. Oh. Nee, ik denk, uh, dat is wel heel veel geld hoor. Als je echt 26 miljoen gaat betalen voor uitzendrechten. Dat is toch ja. te gek voor woorden gewoon. Ja. En ja, vroeger werd daar minder voor betaald. Maar ja, zij boden elke keer over. Want ze hadden zo, ja, onze belastinggeld, uh, of belastingbetaler heeft recht op, op die uitzending. Om die te zien. Nou goed, daar wordt dus naar gekeken of dat echt zo is. En sommige mensen zeggen van ja, we hadden destijds toen de commerciële uitgingen zenden... hadden we al van drie zenders naar twee zenders moeten gaan. Dan hadden we al geld in de pocket kunnen houden. Oh. Nou ja, goed. Mart Smeters staat natuurlijk op zijn achterste boot en zegt van het hoort gewoon bij ons. Vind ik ook. Ja, jij vindt ook wel... Ja leuk. hoor. Ik vind sowieso het idee... met een bord op schoot televisie kijken... Ja, maar dat is zo nostalgisch. Dat Let, klinkt gewoon heel nostalgisch. Dat is toch helemaal niet oké. Okay. Net zoals kijken in je pyjamaatje. Nee, nee, dat is helemaal niet oké. Okay. Nee. Nee, het nee. moet duidelijk zijn. Aan tafel gaan we eten. En wij eten nog steeds met alle aan tafel. Ja, wij ook. Helemaal niet met bord op schoot gaan nee. we televisie kijken. Ook nee. niet in die piano, nee. pyjama aan nog televisie nee. kijken. De een of de ander... <laughs> Hè? Maar over nostalgie gesproken, ja. Dat ja, ze maakt een beetje mijn uh, kinder uh, guilty pleasure. Ja? Uh, de bedenker van kinderen voor kinderen. Flori Anstad is uh, van de week uh, overleden. Ja. En uh, ja, ik denk altijd aan een aan het liedje op een onbewoond eiland. Ja, daar zou je toch wel graag naartoe willen. Nou, als ik daar uh, nog eens een keer voor mag kiezen. Nou, in het volgende blokje gaan we praten over het feit: wat neemt hij allemaal mee op het eiland? <laughs> <laughs> het vriendje mag niet mee, hè? Nee. Nee, alleen. Hè? Doe nog niet. Ja, ik heb er even over na. Je hebt drie minuten de tijd. De rijder van Maximo Park Zo'n favoriete de plaats maken. Rest is behind me, but I'll be damned if I'm giving up. Your intervention was timely. I was acceptable. I'd a push. I am ...de plaat van Maximo Park. Had als My favorite song, zo heet hete plaat. Ik heb geen idee of het echt hun favoriete plaat is, maar zo is de titel van De Plaat. Nou, de antwoord, wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Even kort dan, mm. want dan willen mensen toch graag weten. Uh, nou, dan uh, neem ik... Uh... Jeetje, wat moet ik nou meenemen? Daar heb je niet over nagedacht in die drie minuten? Nee, ik neem een piano mee. Neem je piano mee? Piano. Piano, Om je kunnen spelen. Dat ja. je denkt, van, nu heb ik eindelijk de rust om de ding helemaal eigen te maken. Met stemmer. met stemmer. Ja precies, met man. Nou, ik neem wel een uh, Netflix-account mee. Ja, zeker. <laughs> uh, ik neem ook mijn gitaar mee en een hele leuke gitaarlerares. Dus ik denk, als ik oh ja, met die gitaar we. klaar, maar klaar maar ben, dan kan ik toch met... Ja, sorry. Je mag maar één ding nee, met, oh, één Neem ding. je Anouk mee, gitaar en Anouk of zo. Nee. Nee, dat is hem niet. Nee, okay. nee daar ga ik er niet van winnen. Die spel is er bij de beide hand. Goed, <laughs> wij kijken nog even de wereld in. <laughs> ja, ik had net dat ik een verhaal over Italiaanse geheugen kwijt was. Ja. Maar toen hadden jullie het erover dat je in, uh, in Nederland je ook uh, Jurt Dijtmers herinneringen verloren En jullie hebben het allebei gezien, hè? Ja, het is een bijzonder Hij had een hersenontsteking en zijn volledige geheugen is verdwenen. Ja, ik, ik ben elke keer wel even verbaasd over Eva Jinnik... die dan in een interview start... en dan zit daar een jongen aan tafel... die dus zijn geheugen kwijt is, echt een aantal jaar. Die weet niks meer te herinneren. Harvard gestudeerd, heel bizar. En uiteindelijk eh, laat ze allemaal mensen aan het woord. Je denkt, komt hij nog aan het woord? Ze, ze legt de hele situatie uit waarom is je geheugen kwijt is geweest. De arts komt erbij en uiteindelijk hoor je hem praten... en dan denk je eigenlijk, oh ja, nu snap ik het. Het is gewoon ook wel een verwarde man. En uiteindelijk, de na naïviteit die hij nog heeft... om de wereld opnieuw te ontdekken, is groot. Ik vond, hem, ik vond hem mooi. Ik denk, van zo moet je ook weer de wereld in kijken. Niet ja. kijken wat je verloren bent, maar wat je weer kan, weer kan ontdekken. Ja, maar ik had een collega en zijn zoon was in de auto. Die stond daarachter te praten. Die knalde met zijn achterhoofd uh, tegen het raam. Ja? Ook geheugen kwijt, maar die... ...was toen een volwassen man... ...en die dan weer door de puberteit ging. Oh. En het is echt vreselijk geweest dat voor die stroom. ouders. Ja, dat snap ik wel. Dus, uh, dat, is, dat is even te veel misschien. Ja, <laughs> want uh, ja, zo'n klein kind die pak je op... ...en die gooi je in een andere kamer of in het kolenhok. Ik ja. maar wat. <laughs> maar, uh, ja, uh, maar het is wel heel ernstig. Die jongen heeft, Uiteindelijk heeft hij volgens mij ook... Uh, ...eind aan zijn leven gemaakt. Also. Oh, oh oké. Okay. Nou, dat is weer een minder... ...ik probeer dat altijd weer, positief... Ja, uh, je moet er toch altijd wel uh, al bij kunnen leven. Maar uh, dit was dus dan een Italiaan die dat had... Yeah. ...en... Uh, die ging toen achterjaar kwijt. En hij wist ook niet eens, uh, die oudere vrouw die naast zijn bed zat, dat was zijn vrouw. En dan, dat vond hij wel heel raar, dat hij al zo grijs was. Ja. Weet je, denk, kan ik hem <laughs> nog inwisselen? Ja. Ja. Je denkt, oh maar ze mijn god. Ook wel eens van, nou, die is niet op zijn achterhoofd gevallen. Ziet dus wat er gebeurt als je wel op je achterhoofd valt, hmm. dan ben je gewoon je geheugen kwijt. Ja, ja. dus nou, dan kijk je in de spiegel en je Nou, volgens mij zit ik aan een afbeelding te kijken van een hele oude kerel. Dat kan ik niet zijn. Ja. Zeker. Nou, wat heb je als laatste nog te melden, Marco? Ja, en een kat die uh, op vakantie is geweest in Yellowstone National Park in de yeah. Verenigde Staten en, en zoek is geraakt, is na twee maanden weer terug bij zijn eigenaar. Nou, het huisdier legde daarvoor zo'n 1400 kilometer. Af. Zo? Dat is echt bizar. Ja. Nou goed, uiteindelijk dan kunnen wij dus ook altijd weer uh, het, het programma eindigen met dit. Vrouwen en poezen. Van oudsher hebben vrouwen een ah. innige band met hun poes. Ja, sorry, dat kan ik dan gewoon weer niet laten. Ja, blijft dat blijft nog leuk vinden. hè? Dat, dat blijft echt... gewoon leuk iets om dat gewoon weer te laten horen. Nou goed, uh, het einde van het radioprogramma. Ik zal zeggen... Nou, we hadden een uh, hoop met elkaar te bespreken, maar ik ben heel blij dat we eruit zijn. En volgende week zijn we een uurtje eerder. Ja, een uurtje La eerder. Later. Ja, ja, de klok gaat in ieder geval een uurtje terug, terug. Ik weet het ook allemaal uurtje niet. uurtje later. Mooi weekend. Hoi. Hoi. Super